Dit is ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate Op de A1 Amersfoort Amsterdam Tussen Knopend en Afrit Buntschoten Vijf minuten vertraging en 201 uit hoorn Hilversum Tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 Tien minuten vertraging De andere kant op bij Vinkeveen een kwartier vertraging En tot zover de verkeers U bent prijsbewust als het om uw auto gaat U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 Van harte welkom bij weer twee uur lang ZFM Lunch Sports. Henny. We hebben een keivol programma en Martijn Prinsen is hier ook. Want we gaan zondagmiddag beginnen met het langste lijn gebeuren op ZFM. Het regionale langste lijn. Dat begint om één uur, dat gaat door tot een uur of vier. Maar we hebben, dat is het leuke, want iedereen luistert tegenwoordig op de computer. Op ZFM.nl. En je kan zo die uitzending meekrijgen. Dat kan ook zondag langs de lijn. Dus ik zie alweer al die mensen uh, met radiootjes in de hand staan nou, ik zie je luisteren wat er, op de, ja, wat er op de andere velden gebeurt. En we hebben luisteraars in de United States, de USAV. En daarvoor hebben wij de opening van het programma iedere week. Hier is Waylon met de winner van het Songfestival. Festival. <middels>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 to a Ergens scholen in je binnenste zit een oud lol. Wat is ook weer een oud lol, man. Hè? Weten jullie dat te vertellen? Ja, dat ben jij. Ben ik dat? Mooi ja, is dat. Ja, dat is, als we het heel letterlijk vertalen, is het iemand die buiten de wet leeft, toch? Ja, precies. Eh, hebben heb we dat van van allemaal een beetje in ons dan? Dat we buiten de wet leven? Nee, moet, alleen maar Charol. Alleen maar. <laughs> moet je ze horen van 10 tot 12. Dat is toch aardloos? Ja, ja inderdaad. Ja. <laughs> Lisa, by the way, this, this record was for you, baby. There in New York, uh, listening to zfm.ll. En, uh, en uh, we hebben iemand aan de telefoon die ook uh, onder en boven de wet leeft, hoor. Ja, dat is André <laughs> Jansen in uh, de lange leegte. Dag André, goedemorgen. Of goedemiddag eigenlijk al. Ja, goedemiddag. Ik hoor je weer heel zacht. Je zit natuurlijk weer een meter van die, van die microfoon af. Eh, nee, ik zit nu weer dichterbij. zo beter? Is dat goed, Charles? Ja, prima zo. Hé, hey, als ik tegen jou, uh, André, uh, de naam Fabio Jacobsen noem, wat zeg jij dan? Nou, dat is een talent, hè? Hij heeft een twee wedstrijden gewonnen. Hij was kampioen van Nederland bij de belofte. En uh, hij won van de week de Scheldeprijs. Uh, op een uh, fantastische wijze. Hij kan dus de klus voor Quickstep afmaken. En daarvoor hebben ze ook uh, Caviria, uh, Ook een rappe jongen. En uh, zelfs Viviani kan de boel afmaken. Uh, oh nee, die zit, niet meer. die zit bij Sky nu. Maar ze hebben een, uh, een superploeg aan alle kanten. En Fabio Jacobsen is ingehuurd om voor de toekomst uh, de boel af te maken. Kan jij mij uitleggen wat de Wolfgang aan het doen is? De Wolf ...van Quickstep. Nou ja, ze hebben een, een, een uitstekend op elkaar afgestemde ploeg en ze controleren de koers. En nou ja, dat heeft al geleid tot een kleine controverse tussen Peter Sagan en Tom Bonen. En uh, Sagan die zegt van ja, op het moment dat er gekoers moet worden om iemand terug te halen, hij zegt dan uh, kijken ze je aan... En uh, ja, maar dat is het spel in de koers. En dat, uh, dat zijn ze ook wel onderling wel uit. Alleen de pers springt er graag bovenop, vooral de roddelpers. Ja. <laughs> en ja. die zeggen er is een controverse, maar dat is er helemaal. Die mannen hebben wel respect voor elkaar hoor. Oké, okay, gaan we nog even naar, naar uh, uh, Nicky Terpstra. Ja. ja, dat was natuurlijk oh. een, een tranen in je ogen What? wat gewoon gozer daar presteert. En ik moet altijd weer denken aan de tijd dat hij met Roxanne was, de dochter van Gerry Kneteman. Aha. En vaak rondhing daar uh, thuis, als jong rennertje. Eigenlijk met niet zoveel talent, ongeveer vergelijkbaar met uh, Kneteman, maar met een mentaliteit van een minnaar. Mijn buren was... hebben de politie gebeld. Ik maakte zoveel herrie in mijn kamer. <laughs> <laughs> Die laatste tien minuten, dat, is het niet meer de gek? Ja, het is. <laughs> Ja, ze zijn tot huisuitzetting toe ik, gegaan. Nou, nog net niet. <laughs> nee, maar het, wa het was een geweldige prestatie om met zo'n snelheid eerst Nibali uit het wiel te rijden. Oh, jongen, Nibali hè, niet een kleintje rijden Die volle bak gingen hè, dus, er zijn ja. geen kleine jongens hè, die daarvoor op rijden. En dan vervolgens erop en erover op de Paterberg, of oh, nou, op de oude Kwaremond... De, kn hij, de kneet kon dat ook op zo'n dag. Nou, ja. dat, had nu, dat heeft nu uh, Nicky Terpstra. En uh, hij heeft geleerd van zijn schoonvader de, de dood op de gladiolen. En inmiddels is hij met een andere mevrouw getrouwd. En uh, hij is 33 jaar. En uh, hij begint eigenlijk te ontluiken als een sneeuwklokje in het voorjaar. Ja, en gaat hij zondag weer winnen? Nee hoor, dat... Dat kan toch niet? Het is, is zo klein... Het is een loterij, Parijs-Roubaix. Ik ja. heb een lijstje gemaakt op WAF van uh, wie zijn de favorieten. Ik zie Mike Teunissen ja. of uh, uh, Marcel Teuns uit België. Uh, dat zijn beren van mannen. Ian ja. Stannard, die Engelsman. Man, man, man. Wat een beest is dat van een kerel. Uh, en ook Dylan van Baalen net zo goed. Ja, die en, rijdt en, goed, hè? Langeveld kan bij de eerste zijn. Er zijn ja, zoveel ja. favorieten ja. en net een, verkeer, een lekker banden voor het verkeerde moment en je bent helemaal echt. Dus het, het is ja. bijna niet te voorspellen. Nee. Even tot slot de ronde van Baskeland. Wat ja. vind je? Nou, uh, Miklos uh, uh, Rosic heeft natuurlijk de leiding uh, genomen door een magistrale tijdrit gisteren. was niet normaal, hè? Dat is echt fantastisch. Hij is een van de toppers en die gaat uh, waarschijnlijk de toppers in de tijdrit Vroom en Dumoulin dit jaar naar de kroon steken. Ja, dat denk ik dat ook. Het zou ja. me niets verbazen. En uh, die jongen is uitstekend voorbereid, is uitstekend gesteund vanuit de ploeg. En uh, ik moet zeggen dat die ploeg ook uh, Lotto Jumbo het dit jaar uh, fantastisch doet. Geweldig. Ze hebben er een paar ja. wijzigingen aangebracht en ze hebben gewoon eigenlijk een, een heel nieuw beleid. Ja. En dat uh, resulteert in... Uh, wedstrijden winnen. En in ieder geval uh, vooraan erbij zijn. een van de topploegen inmiddels. Ja. Hartstikke goed, hè. André, ons wielerhart klopt weer sneller. Het ja, is een fantastische zeker. tijd. De lente is begonnen, de zon schijnt en we gaan weer genieten, hè. Hartstikke ja. bedankt voor je bijdrage. Oké, okay, fijne week. fijn weekend vooral ook. Jij ook, hè. Hoi, hoi. Dag. Dag. Dag.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 Ja, Otis die dood is, zeggen ze altijd. Otis Redding met uh, Dog of the Bay. En, uh, nou, we zitten hier in de studio tussen de meeuwen, wie hoort het, luister uit. Uh, maar we gaan weer snel naar onze presentator, Renny Rukert. En we hebben ook een telefoongast inmiddels weer. Lek okay. le lekker, een uh, beetje lente, die muziek zo. Goed, hè? Ja, ik hou ervan. Ja. Doogenaar. Ja. <laughs> Je vindt helemaal niks. <laughs> maar dit is, dit is historie, man. Gauw oude, oude muziek. Gauw oude muziek, jongens. Ja, wou ik zeg, Joop, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Hey, luister. Naar, naar jou. De, de car is klaar. 16 ja. april. 14 april is de, is de dag. En de, de, moet ik even meteen erbij zeggen. Normaal gesproken speelt Zandvoort uh, om drie uur zijn thuiswedstrijden. Ja. Maar die zaterdag, omdat het een, een ja, gewoon zeker weet, een hele speciale zaterdag gaat worden, wordt die om twee uur al gespeeld. Wordt er twee uur afgetrapt tegen Robin Hood. Competitievervalsing. Kunnen we langer drinken. <laughs> Hè? Ja, nou, dan mag het erbij gelaten worden. Het gaat toch door, of je dat wil of niet. Maar het kan morgen ook zijn, hè? want dat is, er wordt gewoon ja, gewonnen licht, bij SCW. Het ligt ja, er natuurlijk aan wat, wat, uh, wat uh, Stormvogels doet morgen. Ja, maar als die als een die punt zijn, dan is het gebeurd. Stormvogels moeten bij VSV spelen. Ja, ja en uh, ja, ik, ik, het staat er laag, maar Stormvogels is gewoon de laatste paar weken stroomvogels niet meer. Niet. Met, met, met de hakken over de stoot of helemaal niet? Dat speelden ze vorige week niet bij, bij VVC en wonnen ze gewoon keurig met 1-4. Ja, hallo. Ja. ja. Nou goed, v, VSV uit, het is he, wel, dat het, is wel, het, wel, het wel een ploeg, soort van ploeg, derby. De, VVC is wel een ploeg die op de elfde e plaats staat. He? Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat, ja, goed. VSV morgen is een, uh, een mooie derby. Uh, op, uh, op, op gras, nou dat is geen gras, maar dat is gewoon echt een, uh, een weiland. Ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik moet het zien hoor. Dat zou zo moeten nou, kunnen. We, we, we zien het wel. Maar stel nou dat, dat het morgen gebeurt. Is iedereen ja. er klaar voor? Ik bedoel, is het dorp klaar voor? Nou, ik, ik weet dus dat van bepaalde zaken die echt uh, de veertiende gaan spelen, uh, daar wordt er gewoon rekening mee gehouden dat het de veertiende gebeurt. En het zou ook wel leuk zijn als het bij een thuiswedstrijd gebeurt natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Uh, maar uh, als het morgen, of vandaag, nee, morgen gebeurt, ja, dan ben je gewoon kampioen. Klaar, of je dat dan wilt of niet. Ja. En dan gaat het toch, denk ik... De 14e gaat het gebeuren om dat feest te vieren... en de, de, de rond dit rit door het dorp te houden. Ja, ja, ja. Oké. Okay, dat moet ik. Ja, ja. Hey, uh, 27 doelpunten. budget water. Ja, het is wat, hè. En, en nummer 2, uh, 2 ex-equo... Jesse de Haan en Natje 23. Ja. ja. En dan kast Fries op plaats 6 van de derde klasse... 17. 114 goals voor... 18 tegen. Het, het is gewoon waanzinnig. <gwij> <wel gul> ja. En daarom is uh, vorige week... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Noord-Holland Nieuws... Ja. is met de cameraploeg naartoe gegaan... om dit vast te leggen. Want het is uh, uh, uh, de beste score... Uh, in Noord-Holland... Van, hm. van Zandvoort. Ja, er is er eentje... Uh, die won afgelopen week met 10-0... waardoor die er nog boven staan. Uh. Ook oh, daar heb ik iets van gehoord, ja. Daar heb ik iets horen fluisteren. Ja. Het fijne wist ik er niet van. Maar goed, uh, uh, uh, oh ja, ja. Maar oh ja goed, uh, uh, Noord-Holland Nieuws die is, uh, is hier geweest, of, uh, geweest bij, waar uh, speelden ze vorige week. Pankratius. Uh, ja, Pankratius in Bad Overdorp. En uh, ja, dat is vastgelegd. Dat is ontzettend leuk om dat te zien uh, dat, dat, dat het zo goed gaat met Zandvoort natuurlijk. En dat iedereen het kan zien in Noord-Holland. Ja. Olivier Rivai, Bart Koper, Dani Kiershoff en dan natuurlijk Nigel Castine. Nou, Wat wordt dat, doorlopen naar de, naar de hogere klassen? Dat vermoeden, dat hebben we al een hele poosje, uh, denk ik, uh, Annie. Ja. Uh, ik heb je al eens eerder gezegd, ik ben ervan overtuigd dat het uh, uh, um, erop en erover is volgend jaar. Ze dus hebben zo'n dermate goed materiaal, dat, dat, dat, dat moet gewoon kunnen. We hebben zo'n geweldige trainer, teambeelden, Ed Sonnier. Ja, nou, namelijk dat laatste vind ik ja. erg sterk van hem. Ja. Ik, technisch weet ik niet hoe die is hoor, want ik ben nog nooit bij die trainingen geweest. En ik heb daar ook geen verstand van, van, van voetbaltrainingen. Ja. Zet mij in de basisschoolveld neer en dan heb je wel een trainer, maar bij voetbal niet. Maar ik kan wel zien wat er gebeurt. Ik kan zien hoe een trainer een ploeg aanpakt. Ja. En ik denk dat Ted dat heel goed doet. En daar krijg je ook de, de teambeelding door. Dat is echt een ploeg van vrienden. Ja, Zowel de jongens het. die in het eerste als in het tweede spelen. Dat zijn vriendjes van elkaar. Dat is en, het. Uh, dat, dat heeft hij heel goed bewerkt. Prima, ja. perfect. Nou, en dan maar over jouw sport. Ze moesten de, tot de vierde kwart wachten om die wedstrijd te beslissen. Basketbal. Ja. ja, het was een door de weekse dag. En, uh, en ik weet dat bijvoorbeeld een van de mei, die staat dus niet in, in het reisje met topscorers, die heeft gewoon warme handen nodig om te kunnen schieten. Dat in Zandvoort is dat wel eens fout, dat het te koud is in de sporthal, naar zijn gevoel. En dat is ook bij, uh, uh, bij Ruud geweest in Schagen. Hij heeft maar negen punten gehaald in die wedstrijd. Hij is er wel bij geweest, maar negen punten. En dat komt puur en alleen omdat hij koude handen heeft. En dan kan die jongen niet goed basketballen. Ja, het is een dus blijkbaar. Ja. En, maar dan staat Niels Grabben dan op met 35 punten. Ja. Geweldig natuurlijk. Ja. En dat is uh, bijna de helft van, van de, de hele productie van Lions. Uh, Philip prins die eigenlijk nooit uh, bij de topscorers komt. Die had ook tien punten. En dat komt gewoon door zijn snelheid. Die jongen is zo ontzettend snel. En als uh, Niels Krabberdam of uh, Ron van der Meij die bal kunnen afvangen. Rebounden. Dan is hij al weg. Dan is hij al op de drie kwart van het veld. En dan krijgt hij gewoon een, een perfecte paas. En dan gaat die bal erin. Ja. Prima. Maar, uh, en dat is het belletje. Volgende week. Nee. Morgen naar de hoppers in horen. Hè, die staan nummer drie. Ja. Kansen? Ja. Ja. ja volop. Okay, als, nou. als, als, als het uh, geen uh, min 10 graden thuis is, vol op kansen. Zeg je ja, Zondag tussen 1 spelen, en. Spelen, maar, maar, even, even één ding. De ja? dames spelen thuis uh, zaterdag. Oké. Okay. We, we hebben het thuis, dus Hoe laat? Uh, maar half. Broem, broem, broem. Even, even, even rap blikken. Uh, half zeven. Oké. Okay. Korf en sporthal. Jij uh, hebt veel contact met Britt Wortel, onze Nederlandse ja. international ijshockey. Die ja. speelt op het ogenblik in Maribor, het wereldkampioenschap, met het Nederlandse team. Ja. Hoe gaat het daar? Ja, het gaat perfect. Ze hebben nu vier wedstrijden gespeeld van de vijf. En uh, ze hebben alle wedstrijden gewonnen. Welde. Ze hebben van uh, Noord-Korea met 5-2 gewonnen. dat was de openingswedstrijd. Een dag later uh, stond Slovenië, het organiserende land, uh, voor ze. En dat is altijd moeilijk. Die, die hele sporthal, waar normaal gesproken misschien vijfde mensen zitten... staat helemaal vol. En dan speel je eigenlijk tegen zeven uh, mannen zevenmannenpartij. Huh? Je begrijpt wat ik bedoel. Toch gewonnen met 2-1. En dan uh, was maandag een vrije dag. Uh, dinsdag spelen ze tegen Australië. Nou, die werden ingehakt met, uh, met uh, 6-0. En uh, woensdag was Mexico aan de beurt. Die kregen zeven om de oren. Maar vandaag, half vijf... ...moet Nederland tegen... Engeland aantreden tegen Groot-Brittannië. En Groot-Brittannië, dat uh, heeft ook tot nu toe alles gewonnen. Nederland zat één, want heeft een beter doelpunten gemiddelde. En mocht dat zo blijven, het mocht dus de wedstrijd vanmiddag om half vijf gelijk eindigen. Ja, dan, uh, dan is Nederland uh, wereldkampioen in de tweede klasse En gaan ze volgend jaar naar de eerste klasse toe. Dat zou geweldig zijn, denk ik. ja. De mensen en, kunnen zondagmiddag doen. van jou horen, vanaf één uur in. Uh, Ga, gaan we daarmee beginnen? We ja, gaan we beginnen zondag. Zie langs Je de ben, lijn. Jij je bent het ook... eerste uur de hockeyverslaggever, maar vertel ook alsjeblieft over dat ijshockey. Ja, je kan, ook, uh, je kan hem zelfs volgen vanmiddag, om half vijf, live. Dat gaat via YouTube, een YouTube-kanaal. En dat, uh, daar kan je gewoon live volgen. Er is geen commentaar, dus je ziet alleen het spel. Maar dus kan je zien wat er gebeurt. Uh, ja, uh, ik wil wel even een, een, een link noemen. Dat is uh, dus youtube.com uh, uh, en dan slash bktv.com BKTV Productia p r o D u k c i j a hey, En als, uh, als ze wereldkampioen wordt, die Brit Wortel Dan moet ze mee op die car bij zijn antwoorden. <laughs> ja, dat zou geweldig zijn ja, ja. Brit overleeft dat wel ja. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, dat weten we vanmiddag uh, uh, Nou, een uur of uh, half zeven, kwart voor zeven We horen het zondag van jou Ja, zeker, absoluut Machtig man, tot zondag ja, hé, hey, mooie uitzending verder. Dank je wel. Tot, tot nu toe, een goed weekend. Hoi, hoi. hoi. Jij ook. Jesus loves you more than you will know, whoa, whoa, whoa, God bless you please, Mrs. Robinson. Graduates, de beroemde film uh, met een zang van Simon en Garfunkel, Mrs. Robinson. Hennie? Ja, Martijn en ik gaan het hebben over het zaterdagvoetballen. En wel met name de klasse waar HFC zaterdag in speelt. Om te beginnen met een zeer droevig bericht. Want de moeder van de elftalbegeleider, Matthijs Mulman is vannacht overleden. En Vriend van de show, hè? hè? Vriend van de show. Ja, en we, en we wensen uh, Matthijs en de hele familie natuurlijk alle sterkte Absoluut. van harte gecondoleerd. Yes. Uh, morgen is de wedstrijd der wedstrijden in die klasse. Ja. Wat denk ja. jij? Gaat hij ze trouwen? Of? Nou, ik ben eigenlijk van allebei die, die, die teams niet heel erg um, onder de indruk de laatste weken. Um, het is wel een tijdje geleden dat we, dat we HFC zaterdag hebben gezien voetbal. Al wel een tijdje geleden thuis tegen Svi. Um, ik heb vorige week uh, ik bij, bij Heijs op bezoek geweest. Die speelde tegen ABC en die verloren. Eigenlijk um, door. door uh, het zijn echt wel goede voetballers. Maar er zat voor mijn idee geen, geen plan achter. Um, uh, ze bleven uh, die bal uh, de 16 meter in pompen. Terwijl HBC liep allemaal gasten van 2 meter. Ja, daar kom je niet doorheen. Um, ik, ik, ik durf het vanmorgen gewoon echt niet te zeggen. Als die gasten van IJs een goede dag hebben, dan is het een wereldploeg. Maar HFC is een stuk degelijker. Ja. En uh, dat, dat kan misschien ook een verschil gaan, gaan maken. Weet je wie het waarschijnlijk ook nog niet, nog niet weet, maar wel met heel veel belangstelling zal kijken? Dat Pardon. is de nieuwe trainer, Fijker Prins. Ja. Goedemidd goedemiddag, Fijker. Ja, goedemiddag, Henny. Je gaat er natuurlijk naartoe, hè? Ja, natuurlijk. Ik ga eerst uh, met mijn eigen team onder de 15-1, uh, waar we ook strijden, nog voor het kampioenschap... Uh, Ga ik uh, coachen en daarna ga ik uh, meteen naar het Renaldapark, Kenny. Ja, wat leuk man. Het is toch wel spannend eigenlijk, vind ik. Ja, zeker, zeker. <laughs> Want ik, uh, voor mij is het ook natuurlijk uh, belangrijk dat ze in de derde klas komen, de uh, boys. Ja. Van waar die overstap van de 15-1 naar de zaterdag? Nou ja, om eerlijk te zijn, die ambitie om dat team ooit te gaan doen, dat leefde bij mij wel al een tijdje. Maar niet de manier zoals het nu verlopen is. Ik had er nog twee jaar eigenlijk op willen wachten en nog wat verder willen gaan met de jeugd. Maar ook daar weet jij alles van hoe dat is verlopen. Ja, daar gaan we het niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben is dat jij een kampioenmaker bent. En dat je een soort Rienus Michels bent. Want die jongens die nu nog op vrijdagavond in de kroeg zitten. dat is afgelopen, hè? je gaat controleren. Ja, ja, ja. nou controleren uh, niet. We gaan gewoon ervoor zorgen dat die, uh, dat die jongens uh, met de neuzen één kant op gaan. En dat we dat via uh, middels de training. Uh, uh, en, en de wedvermentaliteit zorgen dat, uh, dat dat bij de jongens zelf komt te liggen. Om um, uh, straks vanuit de derde klas toch uh, nog een trapje hoger te, te komen. Dat is echt noodzaak, hè? Ja, vind ik wel. En uh, zeker uh, gezien uh, de stap, zeg maar, die de boys uh, op dit moment zullen moeten maken vanuit de A Junior uh, uh, naar het eerste elftal is erg groot. Uh, dus uh, wij, gaan, uh, wij gaan proberen om. Uh, die uh, tussenstap te maken voor hun om het uh, makkelijker te maken straks. Ook ja. uh, niet alleen voor de jongens, maar ook voor de trainer van het eerste elftal van de AFC. Ja, maar het is uitermate belangrijk dat jij die ploeg gaat krijgen, want het zaterdagteam, uh, Martijn, wordt de opleidingsgroep van de AFC. Ja, ja um, nou ja, goed, je, je, je hebt inmiddels, denk ik, op de, op de, op de website van Van uh, Als je <coughs> alle al namen gaat bekijken van de jongens die, die vertrekken. Uit, uit jong AC. Ja, um, ja dan moet toch op een andere manier... moet dat dan aangepakt gaan worden. Um, een aantal van die jongens... die, die hebben heel duidelijk verteld door... luister, er is eigenlijk gewoon geen toekomstperspectief. En um, ja, om nog een jaar in de tweede te gaan voetballen... dat zie ik niet zitten. Ja, hoe mooi zou het zijn als je dat kan opvangen... inderdaad met een, een, een zaterdag eerste helft... al wat wel op niveau voetbal. Ja. Ja, ja. Kijk, eens? Ja, dat denk ik het helemaal mee eens. En dat is ook uh, helemaal de opzet. En dat is ook eigenlijk de reden waarom ik... Uh, uh, ja, enthousiast ben geworden om deze groep uh, te gaan trainen en uh, te zorgen dat dat inderdaad uh, bewerkstelligd wordt. En uh, ik heb natuurlijk in het verleden ook uh, vijf, zes jaar geleden de a junioren uh, bij HFC uh, onder mijn hoede gehad. Eerst de C, toen de B, toen de A. En uh, een aantal van die jongens had ik toch wel gedacht ooit in het eerste elftal te zien. Uh, nou, het is niet helemaal uh, gelukt Ze zijn, uh, zijn toch uh, naar andere clubs uh, verhuisd En ik hoop dat ik een aantal van dat soort jongens uh, toch weer kan prikkelen Om terug te komen Dat zijn jongens die, die nu 22, hooguit 23 zijn Dus nog steeds uh, de kansmakers uh, Als ze dat via dit team uh, kunnen gaan uh, doen Dat zou geweldig zijn Jij bent ja. uh, uh, geliefd door het feit dat je een geweldig goede trainer bent maar je, je bent gehaat, en daar snap ik niks van, want ik ben net zo, je, dat je altijd kampioen wil worden. Ja, ja. kijk, dat, dat, dat, dat wordt wel uh, gezegd, maar dat kampioen willen worden, dat is eigenlijk voor de jongens in. Want dat brengt ook een stukje mentaliteit uh, met zich ja, mee. Ja. Uh, wat, wat, wat, en maar ik eerlijk zijn, dat, dat is het gedeelte, wat de uh, jongens hebben heel veel talent, moet ik zeggen kunnen allemaal best wel een, een, een tenminste een groot gedeelte de overstap maken uh, technisch en tactisch gezien wel, maar mentaal mentaal kan er nog best wel wat uh, gespijkerd worden ja. en zeker ook aan de discipline en dat is het stukje waar ik eigenlijk uh, heel erg aan werk en ja en daar hoort dan ook bij dat je die uh, dat je dat je uh, wekelijks tegen de jongens zegt uh, moet je luisteren jongens kampioen worden en daar leren ze alleen maar van ja en precies Dick. helemaal eens Fijke, uh, Martijn en ik wensen jou heel veel succes. Ik heb nog één vraag heen. Okay. Uh, Fijke, wat voor, wat voor veranderingen ga je in de spelersgroep uh, doorvoeren? Ja, dat, dat is inderdaad toch wel dat stukje waar we het net over hebben gehad. Een uh, stukje mentaliteit. Het is te, nu, mij nu te vrijblijvend, nog allemaal. En het moet, uh, ja, het moet echt wel... Uh... ...die stap gaan maken dat het een, een team wordt uh, waarin de sprong naar het eerste elftal gemaakt kan worden. Dus ja, dat is wel de verandering die ik, uh, die ik wil doorvoeren. Juist. Heel veel succes, Faye. Ja, dankjewel. Dankjewel, man. Hoi, hoi. Tot gauw. Hoi. hoi. hoi.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 Tino, Martin op verzoek van Martijn. Martijn wat, uh... Zal ik hem uitleggen, Joop? We rock. Ah, ja, ja, nee, uh, luister, <laughs> dit, dit is ook wel een nummer wat, wat uh, uh, collega Rick en ik uh, vaak in de auto beluisteren. Uh, ik bedoel, we zijn inmiddels een setje. Dus we zitten geloof ik vijf avonden met, uh, met z'n tweeën. We hebben elkaar opgescheept. Uh, maar ook uh, uh, op, op uh, donderdagavond voetbal ik met... Uh, een, een stel heel, heel serieuze gasten bij uh, beschoten, Charol. Ja. Ook wel de voetballende vaders zijn genoemd. <laughs> okay. en, uh, uh, nou, gisteren hadden we echt één, uh, een bijzonder hoogtepunt. We hebben een, uh, een ballerina in ons midden, Selal. Uh, en die uh, nou, die van het doelpunt. Nee, die moet echt stoppen op zijn hoogtepunt. <laughs> <laughs> maar goed, ik had al gezegd, jongens, morgen doe ik even, zeg even gedag en uh, draai ik een plaatje voor jullie. Dus hierbij, man. Ja, ik, ik had het net al even met Henny over. Heb jij van de week natuurlijk ook genoten van dat doelpunt van Ronaldo? Hè? Oh, ja. <laughs> Salter mortalen. Dat de... probeerde ik gisteren ook. En uh, sindsdien heb ik een corset om. <laughs> ongelooflijk. Hè. Hij, was, ja. hij was zeker 2,5 meter van de grond. Oh, wat een sprongkracht heb hij. Echt ongelooflijk. Ja. Ja. Maar ja, vind... ja, ook weer goed terechtkomen dan. Hè. Want uh, ja, wat, dan leer, dan je, ja. leer je dat eigenlijk als voetballer? Dat ja, je valt breken. Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk, nou, volgens mij is het tegenwoordig wel een soort van uh, trend. Dat uh, uh, één keer per jaar bij veel clubs... Uh, en een, een, een, een, een atletiektrainer komt. Uh, zeg maar om goed te leren lopen. Hè? Dus ja. goede afwikkeling en alles. Ja, ja. Uh, maar uh, bijvoorbeeld, een, een, een, uh, hoe heet die? Die ook weer. PSV, Barcelona, Chelsea. bouwden Zinde. Uh, dat was een, een groot judo ook ook. Kon je ook heel goed. En eigenlijk sinds dat bekend geworden is, gaan ook veel clubs uh, één keer per jaar naar een judo vereniging om te leren vallen. Ja. Maar één keer per jaar is te weinig hè. Eigenlijk zou iedere voetballer, jonge voetballer, op judo moeten zitten om inderdaad die valtechniek uh, en, te leren. Uh, absoluut. Ja, ja, ja, le veel je minder leert... blessures. Ja, dat vind ik ook. Ja, absoluut. Over blessures gesproken, gaat maar door hè, met die, met die kruisbanden. Uh, ja, je hebt het nu over? Nou ja, wat de afgelopen zondag in, de, in betaalde voetbal weer gebeurd is. Pas. Ja, ja. Ja, het, is, het is triest. Je wordt, er, je wordt er eigenlijk regelmatig mee om je oren geslagen. Het zijn allemaal van die blessures. Je bent gewoon een jaar klaar. Erg, hè? Ja. ja. ja. En we hebben het natuurlijk vaker over het kunstgras gehad. Hè? Um, inmiddels zijn laatst laatste tijd ook gevallen weer op, gewoon op normaal gras geweest. En op de zaal. In de zaal. Ja, precies. Maar um, het blijft gewoon, je bent een heel jaar weer kwijt. Ja. ja, dat is heel erg. We gaan even naar het sportnieuws in de kranten met jou, Martijn. Kom maar door, hè? Kuit gaat dezelfde route doen als de Boer en Q. Onder leuk, 19. He? Leuk hè? Ja. Vind ik ja. echt leuk. Heb je het laatste video nog gezien met die Jordi Thijssen? Nee. Die, uh, dat is die spits van, uh, van uh, Quickboys Boys. Hè? Ja. Die heeft een jaartje in, in, in, uh, in Schotland geloof ik bijvoorbeeld, of in Engeland. En Kuit die, die was niet tevreden over hem. Dus die, uh, die, die, uh, tijdens de wedstrijd van Quick Boys geeft hij hem uh, een commentaar hoe die, ja, hij moest wat anders doen. En toen ontplofte de boel. En toen is hij gewoon van het veld gelopen. Echt waar? Hè? Ja, helemaal de weg kwijt. Ja, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Nee. Wat Goed. wel leuk is, is dat we eindelijk naar de Johan Cruijff Arena mogen volgend jaar. Ja, komende zomer wordt die naam veranderd. Nee, ja. in april al geloof in april, ik. april, ja. ja. 25 april. Op dat heeft dat hier ook. Beduurt. Beduurt. Gaan we nu ook de ijsbaan eindelijk vernoemen? Hier in Haarlem? Mm -hmm. Ja, het wordt hoog tijd. En we ja. hebben waarschijnlijk dezelfde wethouder, dus die kan het er echt wel doorheen drukken. Hoe ja, maar maar wordt die ijsbaan gaan eten dan? Ja, wat ja. denk je? Ja, Yvonne van ja. Oké. Okay. En die werd <laughs> tegengehouden, Charles, um, volgens mij is het begin dit jaar, eind vorig jaar. Met ja. als reden dat er uh, misschien over 50 jaar wel iemand is die uh, nog meer prijzen gewonnen heeft dan Yvonne van Genep. Oh ja. Nou, ik kan je ja. voorspellen, dat duurt nog 150 jaar. Want drie gouden medailles op één Olympische Spelen in één uh, sport, dat wordt niet gaan. Nee, dat denk ik ook niet. Dus, uh, maar goed. Jordi uh, is hartstikke blij, Jordi. De zoon van Johan. Eerbetoon. In stad en bijclub waar mijn vader is geboren. En Jacques Zwart, die binnenkort 80 jaar wordt. die zegt: Zo blijft Kruif altijd bij Ajax. Amen. Ja, is dat is fantastisch. Ja. We gaan ook even kijken wat er in Bahrein aan de hand is. Gaan we nou, racen? Ja, er ja, gebeurt van alles hè, in die racerij. Hamilton, die wacht nog met bijtekenen. Wat ik eigenlijk logisch vind. Maar verder zegt uh, Max: Ik zou een aantal te gebruiken motoren verhogen. en het inhalen vergemakkelijken. Die sport kan nog veel mooier zijn. Het is toch, ik wou eigenlijk een woord zeggen wat je niet op de radio mag zeggen... maar het is toch eigenlijk gewoon hartstikke saai op dit moment. Ja, er is geen reet aan. Die, die, die eerste race was natuurlijk hartstikke vroeg. Ja. Maar mijn ogen viel op een gegeven moment gewoon weer dicht, hoor. Ja. Dat is echt, uh... Nou ja, de meest spectaculaire, spectaculaire races de afgelopen jaren... die hebben we natuurlijk gehad met, met al die, die inhaalacties... af en toe een, een fixe crash. Nou ja, goed, dat, dat, dat is misschien niet leuk... maar het hoort er natuurlijk wel bij... Maar op dit moment, hou op. Die auto's zijn weer breder geworden. Ja, ja, ja. Draai een ding bovenop. Ja. Of iets raars. Ja, die Halo. <laughs> ja. Die heb jij ook op je auto, toch? <laughs> hou op, man. Hé, <laughs> hey, luister. Hun lag er nog een jaar door. Het was weer afgelopen weekend ongelofelijk. Hè? De hele wedstrijd zie je hem niet. En dan maakt hij me toch een schitterend doelpunt. Ja, ik ben echt fan van hem, hoor. Ja, ik ook, hoor. Het is... Uh... Maar ik ben blij dat hij doorgaat. Het is toch gewoon ook een voorbeeldig. Uh, uh, Proff, niet alleen sportman. Maar ook prof. prof, inderdaad, ja. Maar ook gewoon mens. Ja, fantastisch. Je hoort nooit gekheid over hem. Nee. Het is een geweldige gozer. Ja. Ik ben blij dat hij, laat hij nog heel lang doorvoetballen. Wat is hij nu, 35? Ik heb geen flauw idee. Maar uh, nog jong genoeg om nog schitterende goals te vind maken. Ik ook. En die gaan er meer en meer komen, hoor. Dan gaan we even naar het vrouwenvoetbal. Want dat gaat best lekker, hè? Weer. spelen die vanavond? Volgens mij wel bij PSV geloof ik. Ierland, Noord-Ierland. Oké. Okay. En dat is kwalificatie. Nou ja, Ze zeggen zelf, we hebben een nieuwe status... en we moeten laten zien dat we met die status om kunnen gaan. Dat is natuurlijk zo. Jij bent fan van ze? Nou ja, ik vind het geweldige meiden, hoor. <laughs> <laughs> maar ja, ik ben al heel gauw ge gecharmeerd van meiden, dat weet je. <laughs> <laughs> maar op je zit zich nou rot te lachen thuis aan de, aan de radio? Maar ik denk wel meer mensen... <laughs> Nee, ja. ik, en het is natuurlijk een wereld van prestatie, Is oh, ik dat goed? Ja, wat ze, wat ze vorig jaar uh, geflikt hebben. Ja. Ik hoop uh, dat, uh, uh, ja, dat dat kunstje opnieuw uh, uh, geflikt kan worden. Nou, Ricardo is al gespot bij uh, de dames van Hillegond. Ja. Er lopen dertig geweldig mooie gelieden rond... Die alle twee, in de bovenste, alle twee de selecties in de bovenste regionen mee draaien. Ja. Dus Rico heeft zijn favoriet al uit. Zal ik, zal ik eerlijk vertellen wat Rick tegen mij zei toen hij daar wegreed? Eh? 30 vrouwen is echt te veel hoor. Ja, kan, <laughs> dat kan hij ook niet aan, maar ik wel. Wij <laughs> nou, wel. Um, we gaan daar een itemje mee doen, hè, Dat ja, uh, uh, zal strijd uh, worden. Ja? ja, dat vind ik ook heen. Ja. Um, inmiddels uh, is er iets bij. Uh, uh, bij VVA, bij Rick is nu billig om geweest En morgen ga ik naar de dames van United Davo. En ja, op die manier gaan we daar wat aan besteden. Toch weer een nieuwe doelgroep. Ja, nou je moet eens bij HFC kijken. Daar loopt men een jonge volk, jongen, meisjes. Ja? Onvoorstelbaar. Ja, dat heb ik. Nou. Daar was voor de vorige Libro op ik met, um, hoe heet die man ook weer? Nou, ik weet niet meer. Daar heb ik, daar heb ik toen aan besteed. En die probeerden dat wat, wat, wat serieuzer neer te zetten binnen de club. Mm -hmm. En volgens mij ging dat wel de, de goede kant op. Binnenkort komt de uitspraak wat vrouwenvoetbal betreft of de ploeg van Allianz, de meiden van Allianz, of die in de eredivisie mogen uitkomen. Of hè? Ja, ik hoop dat dat heel snel doorkomt. Want dat is natuurlijk groot nieuws. Ik heb ze vorig jaar zien voetballen. Voor de duidelijkheid, dat zijn meisjes, Voor mij was ze toen onder 15. Ja, het is dus nu, al het nu, is nu onder. Onder 17. Ja, precies. Die speelden toen uh, tegen... Borussia Dortmund of iets ja, dergelijks, die, die, die, doen mee, ja, die doen mee aan een Europese competitie. Ja, ze zijn ook kampioen geworden. En het is echt niet normaal. Ja, het is echt een fantastische ploeg. Ja. Uh, ik wil niet opscheppen hoor, maar de helft komt uit mijn opleiding. Dus... <laughs> nee, maar het is echt zo. Ik heb al die meiden getraind. Ja, ik weet ja, dat het. Dat zijn kanjes, jongen. Echt super. Ja, super ja er zit ook een, een, een, een, een mentaliteit in die groep. Uh, ik, heb, ik heb toen echt staan verbazen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, Erwin van Baalen, de grote man achter de damesvoetbal bij Allianz... die heeft zich echt rot geknokt. En dat hij het tot op dit niveau heeft gekregen... vind ik een fantastische prestatie. Ja. Echt hoor. Heel leuk. Wat vind jij van uh, de nieuwe trainer van Ajax... die de licht en kluivert op hun kop geeft... omdat ze niet goed terugkomen van het Nederlands elftal? Ja, ik vind het wel goed dat een, een, een trainer gewoon zegt... Van, uh, ze moeten niet gaan lopen... Lo ja, hoe zeg je dat? Ehm... Um... Met beide beentjes op de grond, ja, laat ik het zo zeggen. Ja, maar ze zijn nog zo jong ja, Precies. Jong. Maar daarom is het wel goed dat hij er aandacht aan besteedt. Dat vind ja, ik wel goed. Dat denk ik ook, ja. ja. Hé, hey, AZ, die heeft een hele blije gebeurtenis te melden. Want na zeven maanden or-blessures is het toptalent terug tegen PSV. En dan praten we over Stengs. Of die zal spelen de hele wedstrijd, weet ik niet. Maar het feit dat hij er is, is natuurlijk fantastisch. Ja. Wat is dat ook een talent? Wat is dat een talentengroep daar? Dat wou ik net tegen je zeggen. Ja. Dat, dat, dat is echt een hele jonge groep. Maar daar zit, uh, daar zit echt wel potentie in. Ik hoop alleen wel dat ze het bij elkaar weten te houden. Want als dat uit elkaar gaat vallen, dan heb je natuurlijk weer een. Uh, uh, dit is gewoon een ploeg die volgend jaar mee kan doen uh, in de top drie. Weet ik zeker. Nou, dat gaat ook gebeuren. Ja. Dat gaat absoluut gebeuren. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Oké, okay, guur stil. Tekent nieuw contract bij AZ. Oude contract weggegooid. F1 hardvast, wat willen de Amerikanen? Er is natuurlijk ontzettend veel aan de hand. Hoe eerder Mercedes en Ferrari vaarwel zeggen, hoe beter. Wat mij betreft, want ze verpesten de sport, zegt oud-coureur Damon Hill. Ja, weet je waar die op doelt dan? Ja. Ze, hebben, ja, ze bepalen met, met die twee teams, bepalen gewoon te veel voor alle andere teams. Er was een een of andere regel waar, waar vorig jaar voor gestemd moest worden. Dat waren de enige twee teams die voorstemden, de rest tegen. En het voorstel werd gewoon doorgevoerd. Ja, heel bijzonder. Het slagroomduiken... Oh, slagroom... Slagboomduiken in het wielrennen. <lacht> daar was natuurlijk toch verschrikkelijk... dat er daar 60 mannen uitgehaald worden. Want, maar wat gevaarlijk, joh, die mannen. Ja. het laatste moment nog voor zo'n trein erdoor. Dat gek. Ja. Moeten we niet ja. meer doen. Een foutje van de organisatie, denk ik. Zondag parijs hè. Zijn er trouwens vaste regels voor? Ja, je mag niet. Zo gauw dat rode, rode licht aan is, moet je blijven staan. Maar wat moet de, de kopgroep dan bijvoorbeeld? Ja, dan die fiets lekker door... Moet je maar gewoon zorgen dat je kop niet komt. Hé, hey, Maar er komt hier af en toe een trein voorbij. Zo'n vrachttrein. dan sta je ja. zes minuten sta je te wachten. Ja, nou ja, ben je zes minuten kwijt. Ben ja, je uitgeschakeld. Ja. geschakeld? simpel, toch? Ja. Goed, uh, Pari Parijs Roubaix. Dat is natuurlijk een prachtige klassieker. Maar helaas een klassieker waarin materiaalpech uh, bepalend kan zijn. Uh, uh, en heb jij... Uh, uh, Nick Derp, die won afgelopen weekend... Uh, natuurlijk op, op formidabele wijze de Ronde van Vlaanderen. Ik zeggen, ja. Heb jij dat, uh, uh, dat liedje? Hij stond te dans op het podium uiteindelijk, ja, hè? He? Ja. Heb je dat liedje wel eens gehoord? Nee. Nou, dan gaan we straks even, even draaien dan. Ja, <laughs> Oké, okay, leuk. Hartstikke goed. Nou, dat was het sportnieuws uit de kranten. Heerlijk weekend, komt er weer aan. We gaan uh, even luisteren naar een van die geweldige muzieknummers die Charles heeft uitgekozen. En dan gaan we om tien voor één naar Bart Jansen, DSOV, want daar is ook van alles aan de hand, hè? Wat een mooi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 The chance that we might fall apart Paul George uh, John en Ringo: we can work it out. En de Analogs, uh, de Nederlandse groep die de Beatles zo. Prachtig imiteren. Zijn ook in bezit van het orgeltje wat u zojuist uh, hoorde. Want dat zijn verzamelaars wat muziekinstrumenten betreft. En dat orgeltje is uh, geadopteerd uh, naar Nederland. Mannen, ik heb een telefoongast voor jullie. Ja, want je hebt een heel bijzonder mens aan de telefoon. Dat is namelijk Bart Janssen, de trainer van DSOV. Hij uh, draait als een tierelier. En Martijn en ik gaan met hem praten. Je bent via Pancratias gekomen. Goedemiddag, Bart. Uh, goedemiddag. En nu maak je... ...een succesrol bij DSV. Uh, nou ja, we mogen niet klagen. Het gaat lekker tot nu toe. Komt dat omdat jij jouw middenvelder had meegenomen van bankraties? Uh, nou, hij is wel een, een, een belangrijke schakel, maar op zich... ...als je puur kijkt naar de, de basis-elf... Uh, ...is het wezenlijk niet zo heel erg anders dan, uh, dan vorig jaar of de afgelopen jaren. Alleen hij, hij is erbij gekomen en, uh, en een andere keeper en een andere rechtsback. Dus in principe op, op, op drie posities uh, is er wat, uh, wat aangepast. Dus het ligt toch aan jou, want jij speelt een heel bijzonder systeem meestal. 4-2-4. Klopt, ja, ja. Nou, ik wil niet alle credits ervoor voor, uh, voor opwijzen, hoor dat het aan mij ligt. De jongens die, uh, die voeren het uit, dus dat, uh, dat doen ze uitstekend. Bart, de, de, de, die opstelling. Uh... Ben je er zelf mee gekomen of is het, uh, maak, je, maak je gebruik van zeg maar, uh, uh, het materiaal wat je hebt? Nou, uh, beide. Uh, het was eigenlijk in eerste instantie een idee om... Uh, uh, uh, ik, een beetje de, ik heb een beetje de, de kwaliteiten uh, bekeken. Wat hebben we nou binnen die ploeg? en uh, ja, Daar heb ik op een gegeven moment dat, dat systeem op aangepast. Zeg maar. maar in eerste instantie was het meer uh, om het in fases van wedstrijden te gaan spelen. Eh, op het moment dat je, dat je wat moet forceren... of misschien eens een keer zou beginnen... gelijk met vier spitsen en vol druk. En, uh, we hebben dat eigenlijk de eerste wedstrijd tegen Pancratius... Uh, dat was natuurlijk mijn oude club, we hebben dat gespeeld. En ja, dat beviel zo goed. Toen zijn we de tweede wedstrijd tegen Teilingen zijn we weer even teruggegaan naar 4-3-3. Uh, waarbij we op achterstand kwamen vlak voor tijd... toch weer omgeschakeld naar vier spitsen En uh, we spelen uiteindelijk nog gelijk. En ja, toen, toen was iedereen eigenlijk wel, uh, wel om... Uh, en, en leeft het idee heel sterk, ja, waarom uh, spelen we dit niet gewoon uh, vanaf het begin van de wedstrijd. En uh, we zijn er succesvol mee. En, uh, en iedereen vindt het leuk om, uh, om te spelen. Ik vind het fantastisch dat je doet. Ik hou ervan van het aanval van de voetbal. Heerlijk. Ja. Ja. Hey Bart, je staat nu na 20 wedstrijden sta je bovenaan hè, in die tweede klasse C. Uh, je, ja. je hebt de meeste wedstrijden gewonnen, de minste verloren en uh, ja, ook gewoon het, het beste doelsaldo. Uh, nu, nu, nu hoor je wel eens uh, dat uh, het verschil met die, met die andere tweede klasse dat dat, uh, uh, um, best, wel, best wel duidelijk is. Uh, wat is jouw mening daarover? Nou, Ik heb natuurlijk drie jaar lang in, uh, in best 1 in 2b uh, gezeten met pancreaties. Uh, ik moet ook zeggen, toen ik hoorde dat we naar best 2 zouden gaan... Uh, was ik daar in eerste instantie niet blij mee. Maar, ja, dat nam toch een beetje mijn voordeel weg. Want al die ploegen die, die ken ik inmiddels uh, redelijk goed. En dan kom je in een... Uh, nou, met name Haagse uh, klassen waarbij al die ploegen eigenlijk onbekend zijn. Uh, als ik ze echt puur naast elkaar moet leggen, dan, dan denk ik dat de bovenkant misschien niet zoveel uh, verschilt van elkaar. Maar misschien de onderkant ietsje uh, zwakker is in, uh, in 2C. Alhoewel als ik naar de huidige 2B kijk, uh, zitten daar ook een paar Utrechtse ploegen in die ik niet zo goed ken. En dat niveau kan ik ook niet zo goed inschatten met een PVC en PVCV heet die geloof ik. Ja, ja dat, dat klopt. Een beetje onderaan bungelen. Dus ja, het is een beetje moeilijk, moeilijk in te schatten. Die, die bungelen altijd onderaan, hoor. Die kunnen niks. Oké. Okay. <laughs> ik, ik, ik, ik kom uit Utrecht. Ja. Dus. Even, even los van, van de resultaten, vind ik het ook eigenlijk wel gewoon een keer leuk om uh, ja, bij andere clubs te komen. Ja. Dat dus is in, in, in die zin, uh, ja, bevalt het goed. Ja. Nou, je ziet het ernaar nou uit dat je gewoon promoveert. En, en nou wil iedereen naar je toe, hè? want je hebt wat versterkingen binnen al. Uh, ja, we hebben er een, een paar binnen. Uh, een paar? Hè? Maar <laughs> dat iedereen naar ons toe wil, dat, uh, dat is helaas ook niet waar. Want uh, ja, uh, voor elke twee die je binnenhaalt, uh, spreek je ook nog met tien anderen, zeg maar, die uiteindelijk toch niet, uh, niet komen. Maar uh, ik ben wel heel blij met. Uh, met deze twee jongens die, die er nu bij komen. Noem ze nog even. Uh, Vincent Kwant en uh, Mike Gulliker. Ja, Mike blijft wel trainen bij HFC, hoorde ik gisteren. Uh, klopt, ja. Hij dat... zou jeugd trainen en dat blijft hij, uh, blijft hij gewoon doen. Dat doet hij verdomd goed, hoor. Ah, oh, oké. Okay. Ja, hij... Net zoals Pit zijn, alleen ja, je weet hoe dat bij de tweede ging. De, de lol was eraf voor die jongens, joh. Ja, dus die zijn blij ja, dat ze weer wat ja, pa, oppakken. Ja, in, in, in, in speelt en op een gegeven moment ja, wil je toch, toch die stap maken. En uh, ja, bij lukt lukte dat niet. Voor wat vrede dan ook. En uh, ja, die, die jongens willen gewoon lekker weer plezier terugkrijgen en lekker gaan voetballen. Ja. Dus daar, daar bieden wij ze een platform voor. Mike was daar wel duidelijk in. Hè? Mike die heeft eigenlijk nooit de, um, het idee gehad dat die speler van H.C. 1 zou kunnen worden. Maar die vond het ja. vooral heel erg leuk om in de tweede te blijven voetballen. En, uh, nou goed, en jij kent Mike natuurlijk ook, uh, ja. ook goed. Uh, het, is, het is gewoon een hele, hele degelijke, hele slimme voetballer. Ik vind hem slim, ja. En, maar jij zegt net dat je hem dat een aanvaller. Is, is Mike niet meer een aanvallende middenvelder? Nee, Mike is, is meer een middenvelder. En, uh, en Vince is natuurlijk een, uh, een aanvaller. Ja, precies. Ja. ja. En Mike is dan ook nog eens een keer linksbenig. dus een linksbenige middenvelder, die, die hadden precies, we nog niet. Dus dat, nee, uh, en met, met een, een aantal wapens, hè, want hij heeft natuurlijk ook een vrije trap in zijn Ja, Bijzonder. En zijn twee sympathieke gasten, hè. ik bedoel, wat dat betreft uh, uh, tref je natuurlijk ook voor in je groep. Ja, je haalt geen ja, vullers absoluut. binnen hoor. Nee, en dat, dat is voor mij ook wel belangrijk, dat jongens die, uh, die, die er nieuw bij komen, dat die echt wel in die groep passen. Ik heb best wel een, een vrij bijzondere groep. In die zin dat het een hele hechte, uh, ja, ook, ook wel vriendengroep is. En uh, ja, daar wil je de chemie de ook niet te veel van verstoren. Dus het moeten wel jongens zijn die, die daar gewoon goed bij passen. Ja. En uh, ja, wat we niet zoeken zijn, uh, jongens die gewoon een jaartje komen... en nee, weer naar doorgaan naar de volgende club en een jaar later weer nee, naar een andere is, club. Geen passanten, daar heb je niks aan. Klopt. Maar, ja. Jij bent wel een, een teambuilder en dat, ik, nou, ja, ik kijk vooruit... Je krijgt nu een heel sterk team. Het zou me niet verbazen als je volgend jaar toch weer meedoet. In die hoge klas. Uh, <laughs> Zo in. Ja. Het <laughs> ja. Is, is natuurlijk moeilijk te inschatten. Kijk, in eerste instantie, als je promoveert... dan is het natuurlijk uh, bij de meeste clubs de eerste doelstelling handhaven. Uh, ik, ik denk ook met onze speelstijl... dat wij, uh, dat wij ook in de eerste klasse uh, best hoge ogen kunnen gooien. Ja, ik denk het een met je eens. Het eerste jaar nog maar goed afronden. Ja, dan gaat hij ja mis, dus beetje, we, we zijn er ook nog niet. Hè. Iedereen die, die heeft het al uh, over de eerste passen en uh, alsof we al kampioen zijn. En, ja, we hebben nog gewoon zes wedstrijden te gaan. Daarom. We staan samen één puntje voor, dus het is zeker nog een, een lange weg. Maar o, ja, is in elk geval... Uh, als je ze alle zes, zes wint, ben je kampioen. Als we, winnen, ben kampioen. <laughs> als we alles winnen zijn we kampioen, dan houden we so. jongens ook voor. dus zes, so. zes keer winnen, je bent kampioen. Oké okay, Bart, heel, heel veel succes die laatste zes potten. En uh, ja. hartstikke fijn dat je in de uitzending was. Ja, graag gedaan en uh, fijn uitzending. Hartelijk ziens, Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. We gaan er even uit voor uh, nieuws en reclame. En zo direct nog een vol uur bij u terug met ZFM Lunst Sport.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 Steeds vaker moeten ouders financieel bijspringen als hun kinderen hun eerste huis kopen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Independer. Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten... had ruim een derde financiële steun nodig van hun ouders. En bij de starters die nu willen kopen gaat het om twee derde. En Dirk Kuyt gaat per direct weer voetballen. Hij gaat het veld op voor Quick Boys, de club uit Katwijk waar hij nu assistent-trainer is. Dat meldt Omroep West... De club heeft een probleem sinds het wegsturen van aanvaller Jordi Thijssen. Doel van Quick Boys is om naar de tweede divisie te promoveren. Oud-Fijnoorder Dirk Kuyt nam vorig jaar na 19 seizoenen profvoetbal afscheid. Het weer dan nog. Het is zonnig en droog. Het wordt vanmiddag 12 tot 16 graden. Het warmst wordt het in het zuidoosten. Morgen wordt het iets warmer. 18 tot 21 graden. Zon en bewolking wisselen elkaar dan af.